Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle gesprekken met verkenner Wouter Koolmees zitten erop. Vandaag praten die met partijleiders Bontebal, Jessogus en Jetten. Koolmees duikt vanavond achter zijn laptop. Hey, ik ben aan het nadenken over een advies en dat moet morgen klaar zijn. Dus ik heb al... Ga dat redden? Ja, dat ga ik redden, ja. En heeft u, ja. heeft u al een idee in welke richting dat advies uit zal gaan? Ik heb een idee, maar ik moet nog een paar dingen nog testen. Maar, is maar is Ik heb echt? al een idee, maar dat ga ik niet tegen u vertellen. Dat ga ik eerst tegen de voorzitter van de Tweede u Kamer U nodigt geen luisterieks meer samen uit? Nee. Koolmees praat vanavond nog wel met de voorzitter van de Eerste Kamer. Donderdag kan de nieuwe Tweede Kamer hem vragen erover stellen. Zeker acht mensen zijn omgekomen bij een explosie in New Delhi, de hoofdstad van India. Dat meldden Indische media. Het zou gaan om een autobom die zo krachtig was dat de wagens eromheen ook in brand vlogen. Het gebeurde op een plek waar veel toeristen komen. Er zouden ook elf mensen gewond zijn geraakt. Een docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen stapt op. Harry Petit lag de laatste tijd onder vuur. Hij noemde de aanslagen van Hamas op 7 oktober een feestdag en de leider van Hamas een held. Meer dan 100 hoogleraren, studenten en ook onderwijsminister Moes vonden dat de Unie daarvan aangifte moest doen. Dat is niet gebeurd, wel hebben ze samen besloten om uit elkaar te gaan. En een mooi stukje All You Need Is Love in Friesland. Richie werd dit weekend herenigd met zijn kat Kitkat. Die was die al negen jaar kwijt. De kat werd onlangs binnengebracht bij een opvang in Leeuwarden. En het bleek de kat van Richie te zijn. Hij kwam Kat afgelopen weekend ophalen. Nee hey jongens, kijk, wie hier is KitKat. Om nog te denken dat dat ooit nog terugkomt en dat je die ook nog, ook nog, ooit nog kan zien. Ook nog levend, überhaupt, na zoveel zo jaren. Hm? Ja, dus ja, ik heb geen woorden voor. Je had er niet meer op geregeld? Nee, nee, nee, ik heb ook rond tussen drie katten. Dus dat wordt een uh, hele helse om dat uh, weer uh, samen te krijgen. Maar uh, we gaan het zeker proberen. Ja. Richie woont zelf in Marm, ongeveer 15 kilometer van Leeuwarden. Hij denkt dat zijn kat 9 jaar geleden ongemerkt in een bus gestapt is. Heb ik nog het weer? Op de meeste plekken droog, bij een graad of 11. Vanavond gaat het vanuit Zeeland regenen, later ook in de rest van het land. Morgen droog, maar wel grijs, bij maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Maar eerst krijg je nog even een andere lekkere plaat te horen. Even eens uit de jaren. Nee? Ja, wel. Volgens mij wel, jaren tachtig. De single van de B-52s is hier in The Love Check.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 Zeker weten. Nou, we ga ervan. Genieten ze ja. dadelijk. Maar eerst willen we uiteraard alles weten over de, de pitreporter. Ja, Bra ja, Brazilië. Altijd een beetje regen en zo, weet je wel. En, ja, jongens. Eh, okay, autodromo, Carlos Paatje. Dat was een heel groot coureur. En, nee, jongens. Eh, gewoon, we hebben net een sprintrace gehad. Wat een geweldig feest is dat. Als het dan gewoon op sliks, half nat, half droog is. Dan weet je gewoon dat er rommel gaat komen. Nou, ja, nou... Dat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 Uh, met Lendo is koppie. Maar dat is een tijger geworden. Ja, en zeker. Die, uh, die pakt nu gewoon alles. Klaar. Zeker weten. En uh, ja, niet alleen uh, Lendo Norris uh, weer een uh, mooie sprintrace. Maar ook de beide ja. Mercedes-Coureurs uh, natuurlijk. Ja, ja jongens, uh, Mercedes is het. Uh,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 Jongens, dit zit in zijn Ferrari, hè? Het, ja, een Ferrari, ja, ja, ja, de ja. We hebben het ook. Ja, nee, ja. Maar Louis, helemaal toch zit er natuurlijk helemaal niet lekker in zijn vel. Hè. Nou, Louis heeft afscheid genomen, maar klaar. Maar, uh, uh, de, als je de gesprekken hoort, dan uh, wil hij alleen nog een rol hebben. Uh, die, laat, die laatste paar wedstrijden van dit seizoen, want het seizoen is verloren gegaan. Ik denk dat hij heel langzaam uh, afscheid aan het nemen is. Dat hij zegt van, joh, het is klaar, ik uh, vind het leuk geweest.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 Ja, uh, zeker. Ja, over, overigens wel nog even één dingetje jongens. Uh, die Formule 1, wat is die geil geworden? Want die klap van Bortoletto, die was echt serieus hard. Wauw, ja, ja, ja, ik zeg wauw, maar uh, ja, alleen maar omdat het goed afloopt. Maar uh, ja. Wat een ja, mega-klapper. Nou, maar 15 jaar geleden was hij dood geweest en dan hadden ze weer een Braziliaatse held kunnen, uh, kunnen begraven. Die, die klap was echt hard. Die gaat ook niet klaarkomen voor vanavond. Ik denk dat er echt alles van kapot was. En uh, Botneto, die gaat ook nog wel uh, slecht slapen hoor, vannacht. Ja. <laughs> Dat kan ik je ook wel vertellen. Jeetje, minetje. Ja, maar <laughs> die dan zag je de, de impact uh, gewoon. Ja, die was super hard. Ja, niet normaal. Gewoon helemaal zonder remmen hè, vol erin. En die jongens rijden daar gewoon. gewoon ja, nee. Ja, Al is de bandenstapel serieus hard hoor. En uh, je zag toch wel alles, maar ook alles brak van die auto af. En uh, ik heb een nooit van carbon in de lucht zien vliegen. Dus, nee, nee, ja. dat klopt. Jeetje, wat een brokjes overal, jongen, wat jongen. Wat een brokjes eraf. Uh, heel eerlijk, ik denk dat hij uh, alle engels op zijn schouder heeft gehad... Uh, die allemaal in het publiek aanwezig waren. En, uh, maar die jongen die gaat vanmiddag denk ik niet rijden. En uh, dan hoop ik dat hij morgen achteraan mag uh, Want het is natuurlijk wel een publieksliefling, hè? Ja, dan tuurlijk. Hij uh, uh, hoort erbij... Uh...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 Ja, een feestje. Dat is één groot feest. Uh, het maakt niet uit, jongens, of het nou met bakken uit de komt of niet. Ze blijven daar een feestje vieren. En, dat is, uh, en ze hebben gewoon, ze blijven hun grote helden. Senna natuurlijk eren, dat zie je daar. Hè. Met hele grote standbeelden, hele grote muurschilderingen. Maar ook de, de nieuwe generatie uh, wordt er absoluut gewoon helemaal niet vergeten. Maar, uh, uh, je ziet ook op tv, zie je uh, natuurlijk uh, Emerson Fitzpol die daar gewoon rondlopen. De oude Formule 1-cruise. En uh, Nelson Piquet uh, die is daar gewoon aanwezig. Ook allemaal Braziliaanse wereldkampioenen. Ja. Die worden gewoon als scholen aan Of Hoe zeg je zoiets? En, heel simpel. En, en dat doen ze ook met die nieuwe, nieuwe jonge generatie. Maar ook die Bortoletto is gewoon een jongen die gewoon echt op handen gedragen wordt. Dat is prachtig. Ja, klopt. Wat wij met Max doen. Wat wij met Max deel doen in principe. Ja, tuurlijk. Maar ze zijn ook voor andere coureurs, de Brazilianen. Ja.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 Nou ja, dat is de, waar de Red Bull, uh, denk ik, maximaal haalbaar, jongens. Wat was Tsunoda? 16, 17? Nou, hij omhoog, was nog hè? een beetje omhoog uh, geklommen. Oh, ja, <laughs> nou ja, Nou <laughs> ja, 14, ja maar, 14e plek, Ja, uh, nou, 14e plek. Ja, maar ja, de hele tijd rond die 16 en 17 gereden, denk ik. Ja, ja, of 18e zelfs, ja. Ja, dat komt door de, kl de klapjes in de laatste rondes natuurlijk. Nee, maar, ik heel eerlijk, uh, uh, uh, ze zijn bij Red Bull, uh, dit weekend zijn ze even de weg kwijt.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 Allemaal een beetje onnodig. Maar, uh, uh, heel simpel. Als het mijn neefje was, nou had hij een zwaar... Ja. Je begint al met de naam. Dus uh, ja, dat, uh, Daarom, ja, dat ja, ja... ja. nee, ja. Hey, maar uh, ja, Olly Berman is altijd wel een uh, genot om naar te kijken. Hè? Jongens, uh, ik denk beter. En die jongen verdient gewoon een betere auto. En uh, die jongen uh, is enorm gegroeid. Maar die is nu rijp voor een top 10. Dus... Uh,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 Ja, uh, ja, ja, Maar dat City Citizen is al lang bezig. Dat is al lang bezig. E maar uh, maar Lewis dus, Hamilton uh, heeft nog wel uh, contract voor een paar jaar, geloof ik, hè, bij Ferrari. Ja, maar wat ik al zeg, contract in de Vermoeden 1 is hetzelfde als bij uh, 17. <laughs> ja, ja. Dus eh. Uh, dat, dat, dat, dat zelf die af kunnen afgekocht worden. Of zijn er staat altijd wel weer een clausule in dat ey, ik mag als ik geen zin meer heb, zeg maar. <laughs> Weet je, mag ja, ja precies. En, en even heel eerlijk, hè, als zou Lewis dan toch zeggen, ik stop ermee. Nou, hey, ja, die deur daar in Maranella, dan kunnen ze gewoon zo'n machientje voegen bij de slag had met nummertjes gaan neerzetten. Want dan, dan willen we graag een paar dat, dat plekje gaan innemen hoor. Dat, ja, dat <laughs> zit er wel in, ja. Zeker weten. Ja, ja. Niet, niet die vuo of die VUO.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 Uh, die had ik nooit een net contract aangeboden, maar ja, misschien neemt hij heel veel geld mee, hè. dat is natuurlijk ook wel lekker. Dat is altijd hebben lekker, je? zeker weten. Hey, dat, dat hebben ze bij uh, uh, Renault Alpine, hebben ze dat wel nodig, want uh, die gaan zelfs een heleboel uh, van hun auto's verkopen uit de Renault-collectie. Uh, historische auto's, maar 120 Formule 1 auto's, om een museum uh, neer te gaan zetten in het Vlen. Oh! Dus zoveel geld zit daar niet, dus elk centje dat binnenkomt van de wordt is denk ik ook meegenomen. Ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat willen ze graag hebben.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 Absoluut, dat gaan we helemaal doen. En we gaan uh, daarna naar een hele mooie kwalificatie kijken. En uh, morgen dan hopelijk een uh, prachtige droge wedstrijd. Zeker weten, zo meteen om 6 uur de kwalie. Absoluut. Dankjewel en uh, heel hey, veel uh, hey, weekend. plezier met de barbecue, hè? Ja, dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> hoi, hoi. hoi. me down and score not merely fake you may hide and close your door baby Deze single van, van ABC en The Look of Love. We gaan nog een kwartiertje lekkere platen draaien zo op de Sanfordse Radio. En een van die lekkere platen is deze van Soul to Soul en Cadillac. the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 En niet meer echt om de, om de muziek te Nee, maar. daar lijkt het wel op. Dus, dus ja, wat, wat krijg je dan? Uh, zes, zeven bekende namen als artiesten. En uh, wordt samengevoegd in met AI. En uh, ja, zingen ze allemaal een compleet, zogezegd. Ja, en als je dan geld krijgt vanwege die streams. Ja. Nou, wie gaat dat geld dan? Uh, ik denk, Is het voor ik denk de... dat ze daar een gedeelte van krijgen. Ja, dat uh, wel. Dat ik ook voor de... de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 Uh, ja, zeker. Oh? Uh, dat is uh, een, zeg maar een soort van tjoen. Uh, oh, de die spotjes um, uh, voor Sanford uh, ja. voor jou en uh, uh, zo. Dat, uh, uh. Nou ja, we, we kunnen daar inderdaad uh, alles mee tjoemelen. Uh, ja, tegenwoordig ja, ja. Uh, jingles hoef je niet meer te bestellen bij een uh, jinglebedrijf. Uh,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 een beetje het uh, lied van uh, de vleermuizen, Fred. In ja, het donker he? zien ze je ja, lied, uh, hier weet niet, weet je wel. Ja, <laughs> Dus uh, ja, dan uh, gaan ze los, hè. Als het een beetje schemer, dan uh, ja, beginnen ja. ze in één keer... uit uh, al die gebouwen en voegjes uh, naar, naar voren te komen. Ja, maar de, de bomen zijn ook nog vrij kaal en zo, hè. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Echt, uh, hey, echte muziek, hè. Kadans ja. uh, in het donker. Heerlijk, ja. Heerlijk. Echt, uh, maar je, je hoort gelijk het verschil, hè. De Meteen, instrumenten ja. uh, en... Uh,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 Over zijn nieuwe single, De Goede Tijden en Slechte Tijden. Hé, hey, oké, okay, ja. ja dan, dan moet je eigenlijk een soap rondom maken. Hè. Goede, ja, ja, ja, ja, goede tijden, slechte tijden. slechte tijden, ja. Nou ja. Eh, ja, ja, wie weet wordt het, het nieuws, de nieuwe titelsong van de goede eindelijk, Tijden. Slecht eindelijk die oude van ja. Lisa Boré weg. Ja. Even wat voor nieuws. Ja.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 Het wordt een soort uh, prijzenslag, uh, van prijzenslag vanavond, vanavond ja. <laughs> ja. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, wie weet. Ja, uh, en, natuurlijk. De ja. Uh, ja, jaren, jaren tachtig gaan ook lekker voorbij komen. Lekker. En zoals uh, kadons, uh, Ja, zeker. Ja. En uh, verzoekplaten? Verzoekplaten zijn ook welkom natuurlijk uh, via www.zfmartisten.nl Zfmartisten.nl. Ja, uh, Rechtsboven Klikken de klikken. En uh, eventjes alles, alles invullen wat je wil horen natuurlijk. Nou, mooi. En bellen mag ook natuurlijk.